Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Tweede Kamer stemt van de over het belastingplan. Debat over het plan wordt heropend. Tot nu toe had het kabinet alleen de steun van het CDA... maar ook D66 is nodig om aan de meerderheid te komen. D66-leider Pechtold zei vanochtend dat zijn partij tegen zou stemmen... als de stemmingen vandaag zouden doorgaan. Nu is de stemming verplaatst naar morgen. Egypte zegt dat er geen bewijzen zijn dat de ramp met de Russische Airbus... het gevolg was van een aanslag... Opvallend genoeg maakte de Russische inlichtingendienst FSB juist vandaag bekend... dat het ongeluk wel is veroorzaakt door een bom aan boord. De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zei dat als er sprake is van een aanslag... de schuldigen zullen worden gestraft. Maar er is volgens hem geen enkel bewijs daarvoor. Bij Aken in Duitsland zijn nog eens twee mensen aangehouden... in verband met de aanslagen in Parijs. Wie er zijn opgepakt en op welke grond is niet bekendgemaakt. Eerder vandaag waren er al drie aanhoudingen in de buurt van Aken. Twee vrouwen en een man... Volgens Duitse media had het drietal net een arbeidsbureau bezocht... toen ze door een arrestatieteam werden ingerekend. De Duitse politie was getipt dat er zich mogelijk betrokkenen... van de Parijse aanslagen in de buurt van Aken ophielden. Een motoragent die in Almere een geboeide verdachte liet meerennen... naast zijn motor, is daarvoor bestraft. De agent had zich niet aan de regels gehouden. In juli hield hij een jongen van 13 aan die een valse identiteit had opgegeven... en liet de jongen meerennen naast de politiemotor. Dat werd gefilmd en dat filmpje kwam op Facebook terecht... De politie wil niet zeggen welke maatregelen zijn genomen tegen de agent. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten trekt buigen, regen het land in. De wind wordt vrij krachtig tot hard. Langs de westkust komt later vanavond een westerstorm te staan. Vannacht mogelijk even zware storm. Morgen vroeg neemt de wind af, maar s'avonds weer toe, tot aan zee stormachtig. Dan gaat het ook weer regenen. Dit is de FM Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A1... Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten, 13 kilometer. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Breukelen, 5 kilometer. Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en knooppunt Watergraasmeer, 10 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Gouwe, 8 kilometer. A13 de richting Rotterdam... Rijknopendplein-Polderplein, 14 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, naar Sliedrecht, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. We met, met Dreaming. Je luistert naar Rock at CFM. Het programma waar lawaai in zit. Zeggen ze wel eens. Ik laat jullie meegenieten. Van, uh, vanaf nu tot, uh, tot acht uur. En we beginnen gelijk. Met Tin Lizzie. MUZIEK With you van Ten Lizzie en je luistert naar ZFM. En een programma, ik heb het al genoemd Rock at ZFM. Ja, en wat hoort er bij Rock. Nou, dit, hè. Even een speciaal dag zeggen tegen Irving Texas. En ook even een speciaal dag in Amstel Amstelveen. Fijn dat jullie er zijn. En de rest van de zandvoort ook natuurlijk. Tot Arthur, uur, de beste rock. Never opened myself this way. Life is ours. We live it. Nothing else matters. Wij draaien niet de top 100 alle tijden. Wij draaien niet de rock tot op 100. Wij draaien gewoon alles. En nu zit er een luisteraar. Die zit geen aan een iPadje. En uh, dat is Marinella uit Amstelveen. Ik weet niet of je voor de eerste keer luistert. Maar je valt wel met den neus in den boter, zeg maar. <laughs> Oké, okay, tot acht uur de beste rock. Rock ballads en af en toe een lingetje blues tussendoor En uh, ja, ik hoop dat het aanslaat. En je mag altijd reageren op Facebook, hè. Has it just begun? Wel tenminste. Nee? Nou ja, goed. Eens even kijken wat ik uh, verder nog in het uh, vader heb zitten. Ik vind even altijd met een rockballet, als je die hebt gehad, dan wil je altijd iets meer. En... Nee, dat kan. Iron Maiden. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human.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 Fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my warm and staring. Oh, jongens, dat is toch wel dat je zegt van nou, dat is toch wel eventjes, dat is uh, ja. Hoe laat is het oh, uh, ja. Uh, het is drie minuten al wel of zes. is Guns N' Roses. Ja, als ik Excel Rose over Kunst en Rose is, dan, uh, dan grijp ik altijd naar een fles Johnny Walker. Want dan wil ik blijven lopen natuurlijk. En we lopen daar naartoe, ja. Dat even Lee Rod maar achterna, denk ik. Je luistert naar Rock at ZWM. Mijn naam is Willem Bruist. Tot u? de beste rock. Je lekkere muziek. Uh, ja, dankjewel, maar wie ben jij eigenlijk? Wie ik ben? Ja? Ik heet Lokie. En jij? Ik? Ik ben wel een bruist. En bij mij hoor je alles. Dat stukje ogen was natuurlijk bedoeld voor Anita Duif. Het, uh, ja, het wonderkind. De is van Zandvoort. was is van En Wat een kabel hè? Heb je niet wat rustigers willen? Ik ga ze proberen. Oh, ja. Inmiddels is het alweer. Hoe laat is het eigenlijk? Tien voor zes. Het gaat snel. Luister maar lekker mee. Dit is... Rock at CWM. Mijn naam is Willem Bruist. En tot 8 uur. De beste rock. Rock ballads. En een klein beetje blues. Blood. You yeah. richting de klok van 6 uur. Rocket at CWM, de tijd loopt ook gewoon door. Nou is dat niet zo erg natuurlijk. Eventjes een stukje die Purple nog en dan beginnen wij het volgende uur met uh, Ronnie James Dio, Catch the Rainbow, dat is van het live album 1977, live in Munich. Dat is met uh, Rainbow en Richie Blackmore. Jawel. Dus tot na het nieuws.